Architect Karel Weber is overleden. Hij was een van de invloedrijkste Nederlandse architecten van zijn generatie. Weber was een fel criticus van de kleinschalige woningbouw van de jaren 70. Die noemde niet nieuwe truttigheid. In reactie daarop ontwierp hij monumentale panden... waaronder de Zwarte Madonna in Den Haag en de Paperclip in Rotterdam. Karel Weber leed al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer. Hij was 87. Het weer vanavond en vannacht is het helder... en daardoor daalt de temperatuur snel onder nul... met minima tussen de min 1 tot lokaal min 6 graden. Morgen is het op veel plaatsen grijs, door nevel of mist... maar al gauw breekt de zon door... dan wordt het opnieuw een vrij zonnige dag... met temperaturen tussen de 4 en de 6 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom bij het programma In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugel en mijn gast in deze uitzending is Aad van Koningshoven. Aad is een geboren en getogen heemstedenaar. inmiddels 76 jaar... en zijn werkzame leven bestond en bestaat uit fotografie... en met name van de autosport. Hij maakt niet zelden hier kunstwerken van... en gebruikt hier technieken bij die niemand anders in Nederland gebruikt... Eerst maar eens kennismaken. waar is Aad in Heemstede geboren? Burgiedeel aan 14. Oh, dat weet je toch precies? Ja, nee, precies, ja, dat is een mooie tijd, een mooie, mooie omgeving. Ik kwam hier eigenlijk nooit in deze, deze hoek van Heemstede. Ik blijf altijd zo'n beetje in de, rond de Leidse vaart en de Bloemenbuurt en Aardenhout. Aardenhout. Daar <laughs> heb ik op school gezeten. Oh ja, ja, ja. ja. ja. En, en uit wat voor gezin kwam je? Nou, super. Dus, uh, mijn ouders die hebben, nou, waren gewoon top, dus dan uh, ideaal zeg maar. Van mijn vader heb ik een heleboel geleerd: vanaf fiets maken, brommer maken en noem maar op. Die tekende ook zelf graag, dus misschien dat hoekje hebben we waarschijnlijk van hem. Wat was je vader van beroep? Hij was vertegenwoordiger in papier en papierwaren. Dus dat was destijds, uh, ja. Dan was het bijna plastic. Dus alles was met papier of kartonnen ja. onderzettertjes en dat soort spullen. Dus dan, uh, ja, dat was een mooie tijd. En voor hun een harde tijd, want het was nog net na de oorlog natuurlijk. En dat was voor iedereen een harde tijd. Dus, ja. uh, maar dat hebben ze perfect gedaan, moet ik zeggen. Dat uh, heb ik een hoop van geleerd. Ja, je leefde daar in die orchideeland. Dat was natuurlijk een, ook een lommerrijke buurt. Net zoals bijna heel Heemstede is... Um, Um, ja, je zegt, maar het lag toch ook een beetje dicht bij het stadje, toch? To heb ik nog zien bouwen daar zo. Oh, cool. toen was ik een jochie van de jaren 5, 6. En dat vond ik prachtig. En toen wilde ik dragline machinist worden, want dat vond ik het einde. Toen <lacht> <zo. lacht> die zei die man zei nog, moet je niet doen. Okay. <lacht> ja, dat was een hele wijze man. Dat okay. waarschijnlijk. Uh, nee, dat dus heb ik helemaal nog zien bouwen daar zo. Oh. Dat uh, was heel leuk, en, maar het was ook. Prachtig in die tijd, toen reed je met de zandwagens van Jansen, onder andere. Die zat ook op de Zandvoortsalaan daar. Dan reed je mee naar de, Kenne of de Duinen in, zand halen en naar het haventje dumpen. Dat was... Jij mocht meereden? Natuurlijk, ja, dat was prachtig. Oh, ja, een broodje mee. De hele dag zat je op die zandwagen en mocht je meerijden. Dat was, uh, ja... Voor een jochie natuurlijk ideaal. Ja, geweldig. Oh, wat, wat mooi dat het zomaar uh, kon ja. en mocht. Uh, de, en, en, uh, maar even over, over dat station. Je hebt het zien bouwen. Maar destijds was het toch gewoon een, een gelijkvloerse kruising. Ja, uh, met spoorbomen. Ja, ja, precies. Dat moest je echt oppassen natuurlijk. Maar ja, daar, daar kwam je dan bijna nooit. Want er was toch een gevaarlijk gebied daar zo. Mm. En... Uh, ik heb ook nooit op de kleuterschool gezeten. Dat wilde me... Nee, dat wilde mijn moeder niet, want die, die wilde me thuis houden. Ik was een beetje verwend als jongste. Ik had een broer en een zus, een oudere broer en, een ouderen, en de oudste was de zus. Het is helaas wel het enige die over is, mijn zus. Verdest is het helemaal niks meer. Dus oh. dat is dus wel. Maar het gaat zo, hè? In, ja, ja, in het ja. leven. Juist, ja, zo gaat het in het leven. Ja, ja, en dus geen kleuterschool, maar je, je bent toch wel eigenlijk wel goed terechtgekomen. Want wat voor opleiding heb je gedaan? Ja, nou, die kleuterschool was wel grappig. Toevallig met Hans Koper. Hans Koper was zijn vader, was de vlieger, KLM-vlieger, die de Christchurch Race destijds ook gewonnen had. Maar met hem heb ik de eerste steen van de kleuterschool gelegd bij, naast dus, oh. met de Antoniuschool. Want ik heb er nooit opgezet. <laughs> <laughs> dat was heel grappig. Dat ja. mocht gelegd, ik mocht dat ding sjouwen. Ja, ja, ja, ja. ja. En later ben ik wel naar de Antoniuschool geweest. Dus ja. uh, daar een opleiding gedaan. En. Uh, ik was meer ziek thuis dan, uh, dan ik op school zat mm. in die tijd, het was, uh, maar goed, het was gunstig om de toen te hebben, dan heb je later geen last meer. Mm. Jij had uh, ergens veel last van? Nou, overal. Als ik de mazel had, had ik het drie keer zo erg als de buurjongetjes weet je wel. En uh, nou, noem maar op, had al dat soort toestanden. Mm. En, uh, maar dat ging later, uh, toen mijn blinde darm eruit ging, was het helemaal over. Oh, om achtste. Dus dat is, uh, daarna ging het helemaal prima. Nou, ja, ja. dan is toch goed, uh, goed ja. gekomen. Dat is wel fijn. En, um, en je vervolgopleiding, Aad. Hoe zat dat? Nou, dus ik... Uh, de laatste... Het was een opleidingsschool. Daar had je dus zeven klassen. Dus ik had de zesde overgeslagen. Ik weet nog, nee, nog steeds niet waarom. Was je, je zo'n vlugge leerling? Nou, ik was een later leerling. Ja. Dat, dat scheelt dus van november. Dus oh ja. ik was altijd later leerling. Dat had grote voordelen eigenlijk. Achteraf gezien. Hmm. En daarna ben ik naar de HBS gegaan. De Lauders Koster HBS in Haarlem. En, uh, maar ik school, dat interesseert me niet zoveel eigenlijk. Hmm. Op, op lagere school wilde ik al twee dingen worden. Of piloot. Want dat was natuurlijk na het einde van jochie. En uh, coureur, dat, dat kwam nog niet aan de orde toen. <laughs> dat wilde ik ook. Maar, en, of reclame tekenaar. Want ja, dat, dat is voor de toekomst ideaal natuurlijk. Gouden, gouden handel, dacht ik. Oh, dat wist je toen al? Want uh, was er veel reclame eigenlijk al in die tijd? Ja, er was al wel reclame. Reclamebureaus en zo. En ik las er wel wat van. En, uh, en op de Laurens Koster, dat uh, weet ik nog goed. Meneer Bol. Dat was de enige les die ik graag deed te tekenen. Hmm. En die zei van, uh, jij moet door. Hij zei zelfs toen, je moet naar Eindhoven naar de Academie voor uh, Industriële Vormgeving. Mm. had hij groot gelijk in. Maar ik, dat, kon, ik, dat kon ik echt niet van huis weg. <laughs> Zoals dus die tijd die binding was, denk te sterk of zo. Ja, dat, ja. dat was niks voor mij. Mm. Dat heb ik toen niet gedaan. Maar wel... Uh, harte genomen en uh, ja, want dat betekent, nogal wat inderdaad. Een weg uit Heemstede ja. moet je daar weer een kamer zien te vinden. Dat is natuurlijk Precies. ja, wel weer in zo'n zo studentenstad, natuurlijk. Ja, daarom, dus dan denk je nou ja, maar dat, dat heb ik dus niet gedaan. Maar tekenen dat dat bleef altijd hangen. Hmm. En uh, nou, toen kwam eigenlijk uh, de fotografie een beetje om de hoek, de interesse daarin. En, uh, was ik bij, tenminste, mijn eerste camera kocht ik in... Ik weet niet, dit jaar misschien... 1964 drie, drie, dat het was. Want daarvoor leende ik camera's. Dus op school dan, uh, had ik een, een, een, een kennis. Dus, uh, dat hoor dat ook, ik eigenlijk wel meer van uh, je collega fotografen Dat in hun begintijd ja. eigenlijk camera's uh, geleend werden. Maar van wie eigenlijk? Ja, dat, dat was van uh, Ger van Zutphen. Die, die, die, die had een goede job. En die had een pentax. Maar dat kost duizend gulden destijds. Ik denk, nou, dat is ook een vermogen. Ja. In die tijd. En uh, die kon ik lenen. Dus dat, daar was het mee begonnen. En uh, bij Heupers op de Zandvoort Salaam. Dat was toen een fotozaak. Die, uh, daar kwam ik ook regelmatig. Daar heb ik nog een cursusje gedaan. Doka-cursus. Oh, zo Dus ja, dat ja. was heel leuk. Ja. En uh, er kwam een camera. Dus op 1 januari was er toen nog van appel en ei idee. Voor heel weinig. Een Pentax. Mm. Nou, ik zei, die, die moet ik hebben. <laughs> maar dan dus, dus zat ik al s'avonds om 9 uur voor de deur. <laughs> de hele nacht daar gezeten. <laughs> ja, dat, dat ging zo. Maar die camera had ik dus. En toen is het eigenlijk begonnen. En dan uh, nou, de fotoclub Het Ogenblik hadden we hier in Heemstede. Dat is een hele, hele mooie club geweest. Maar toen was ik inmiddels... Oh, het niet meer? Nee, aan zich niet meer. Is wel, uh, we hebben wel een reunie georganiseerd, verleden jaar nog. Maar als club is die eigenlijk een beetje doodgebloed door de digitale business. Dat oh, is nee. helemaal, ja, dat is die interesse. Die komt weer terug, maar ja, daar bemoei ik, me, bemoei ik me niet meer mee. Nee. Maar uh, die, uh, bij, bij die club... Dan die, die had je elke maand zeg maar, een wedstrijd of een, een, een thema kreeg je. Maar na drie thema's mocht ik niet meer meedoen. Oh. <laughs> nee, nee, want ik, ik won altijd. ja Het was een beetje, klinkt een beetje van goh, Maar ja, het was helemaal zo. Kon ik ook niks aan doen. Ja, uh, je ja, bedoel je, je zal je eigen werk toch niet uh, hebben beoordeeld? Hè? Nee, nee, nou, nee de ronde Dus dat, dat werd gedaan en dat... Uh, maar goed, dan had ik toch een voorsprongetje. En, dus toen is eigenlijk die fotografie een beetje gegroeid. En toen kwam ik bij, in de reclame terecht, de reclameontwerper. Bij KSM in Haarlem. Hmm. En uh, nou, dat deed ik geen fotografie, maar puur reclame tekenen. Dat is echt... Ik heb de reclame geleerd vanaf met een trekpen en... Uh, Schabloontjes om cirkeltjes en dat soort dingen meer. Alles moest met, met, met rubbersement plakte Je dat in elkaar. Teksten. Hmm. Teksten moest je bestellen. Bij, bij een handsetter. <laughs> dus dat ja, is ja, ja. dus allemaal. Het was eigenlijk allemaal nog ook handwerk, natuurlijk? Volledig. volledig er werden nog uh, clichés gemaakt. Als je dan nog weet. Het is als een metalen een metalen plaatje wat, wat in de krant gedrukt werd, mm. zeg maar. Dus dat, ja, dat is niet, gewoon moet je helemaal uitleggen tegenwoordig... wat, ja. de, wat de litograaf is ook, maar die, dat heb ik allemaal eens meegemaakt... en een heleboel van geleerd natuurlijk. En, uh, maar op die studio, daar, daar kon ik niet tegen op een bepaald moment... want het was allemaal gisteren klaar, moest het zijn, toen al. Oh. <laughs> en uh, daar had ik geen moeite mee en met overwerken ook niet... Maar die account directors heette dat dan, die, die, die noemen we vertegenwoordigers van de reclame. Die, uh, soms trokken ze dat die werktekening onder je handen vandaan terwijl je bezig was. Z zoveel haast had het dan. En dat vond ik prima. Maar als het klaar was en ze lieten drie dagen liggen, had ik de pest in. Ja. Maar dan was ik zo'n brave jongen. Ja. Ik ben te braaf opgevoed, denk ik. Ik zei er niks van, maar dat dat dat vreet schijnbaar. Dat heb ik nou gewoon dus een les geweest. ...nuisterde naar de Dutch Swing College Band met Creole Jazz. En dat is een muziek waar Aart van Hout Dixieland muziek hebben we het dan over. Hij vertelde over zijn werk als reclame tekenaar en dat in die tijd... ...en dan hebben we het over het begin jaren 70 van de vorige eeuw... ...en dat het werk vaak gisteren af moest zijn. Terwijl het op dagen op de bureaus van de vertegenwoordigers bleef liggen. Aart was er klaar mee en ging uh, wat anders doen daarover straks meer, maar eerst maar eens even over zijn privéleven. Was Aad inmiddels getrouwd? Ja, met 23 zijn we getrouwd. Okay. Ja, in 70 zijn we getrouwd. 71 werden we vader en moeder. Okay. Toen al, dat ging vrij vlot. En uh, dus we hebben al de grote kinderen gelukkig en die prima, een zoon en een dochter. Jeroen is op circuit ook wel bekend... want die heeft dus een heel, een heel wat jaren... Me meegewerkt met, met het magazine... The Razor World. Hij schreef enorm goed... en dat is helemaal... Uh, automatisch, met, maar goed. En dan... Uh, en je dochter? Uh, die, die was ook altijd gek van... Uh, oh, dat is helemaal, maar, gaan. maar gaan. Die... Uh, die, die, die, die wilde... De, re de reiswereld in, zeg maar. Oh. Daar heeft ze een opleiding voor gedaan... En het is eigenlijk uh, ja, via allerlei banen, uh, heeft ze gehad. Maar die is ook redelijk vroeg getrouwd. En uh, dus ook kleinkinderen die zijn ook al 25 en 27. Dus dat Kijk. gaat prima. Lekker, lekker uit de luiers. Dat dus is heel leuk. Dus we, we waren dus erg jong met z'n allen. Ze hmm. dus zijn ook met z'n allen op vakantie geweest en skiën en dat soort dingen meer. Maar ik was dus inmiddels bij die reclamebureau weg en toen kwam ik eigenlijk toevallig bij Van Amorong en Heemstede terecht... die, die radio, tv, hi-fi en fotozaak... Ja, die heeft jarenlang gezeten, hè? Ja, heel lang, heel lang. Want Theo, dus junior, die heeft het dan overgenomen toen. Die, hij is er helaas ook al niet meer. Maar die... die, die kwam to, toevallig kwam ik hem tegen en uh, hij zegt... Uh, ik heb een beetje hulp nodig eigenlijk... want mijn fotoafdeling moet een beetje aandacht krijgen. Ik zeg, nou, ja, wil ik wel wat doen? Ik denk, nou, heb, heb ik even wat te doen? <lacht> want ondertussen had ik al wel een, een nieuwe baan... Als, als art director in uh, Boven Amsterdam, hoe heet het nou? Uh, bij Diemen in de buurt. Maar dat nieuwe pand moet nog gebouwd worden. Ik denk, nou, tegen die tijd... Ja. Maar toen ik bij Theo aan de, aan de gang was in die fotozaak, dat ging eigenlijk lekker. En dan vond ik eigenlijk lullig om dan daar nou, ze zeggen van nou doei, dan ben ik acht jaar gebleven daar. Maar toen ben ik gaan fotograferen onder andere voor de MC krant en dat soort dingen meer tussendoor. En dus uh, portretten gemaakt van, van uh, de fotovakschool nog even gedaan tussendoor. Want toen moest je nog een fotovakschool hebben om pasfoto's te mogen maken. Oh. Ja, dat... Mijn god, een, een, ja, een studie ja. van, uh, van zoveel jaar? Ja, dat heb ik dan in zeven maanden kunnen doen in Amsterdam. Oh. Of s'avonds. Dus <lacht> dat ging lekker. Maar ja, dat, dat, dat, dat had ik allemaal te pakken. En uh, toen kwam ook het circuit natuurlijk een beetje aan de orde. Want de interesse in het circuit was natuurlijk al als jochie ook al. Op de fiets gingen we dan uh, met z'n zessen naar het circuit toe. Een jaar of elf, twaalf maar kaartjes kopen konden we niet, dus we gingen onder het hek door. Ja. Via, via de Noord zeker? Via, via Noord en dan uh, werd er eentje opgeofferd voor de politie te paard. Die was er in, in het zicht. Dus er was een, <lacht> eentje en, opgeofferd? Ja, die, die gingen de rest eronder door. En die anderen die redden ze, Alleen redden je makkelijker natuurlijk. Ja. Nou, zo is het eigenlijk helemaal gegaan. Tot ik die, uh, met die fotografie dan uh, uh, Daan Constance tegenkwam met de Formule V. En die had de, dus die renschool op, op zaterdag en uh, ben ik daar gefotografeerd. En daar heb ik met die geleende camera nog in eerste instantie. En toen uh, dat fotograferen, dat bracht dan die, die andere, andere week. Had, de foto's die ik maakte, die verkocht ik dan aan, aan die jongens oh ja. daar zo weer. Ja. En uh, dat groeide. Toen heb ik die eerste camera zeg maar zelf verdiend. En toen. Uh, toen ging het eigenlijk los? Hmm. <laughs> en, ja. ja, los in de zin van dat nou, je steeds meer foto's maken. Steeds meer foto's maken. En uh, ja, die interesse die, die is er nog steeds. En die fotografie. Filmen niet. Ik ben nooit gaan filmen. Want was, toen ik in die fotozaak zat, was, was ik ook superachtig begonnen. Hmm. Dus de dubbelachtig heb ik ook nog verkocht. Maar. Dat boeide me eigenlijk niet. Ik denk dat is veel te makkelijk filmen. Dat van, uh, ah, ja, maar fotograferen is het, dat ene momentje. Ja, ja, ja, ja. Dat vond ik spannender ja, ja. nog steeds. En dat, uh, maar ja, dat. Maar uh, uiteindelijk ben je uh, natuurlijk uh, ook voor kennen gaan werken. Ben, ja. ik, ik heb wel eens begrepen, je bent ervoor gevraagd, geloof ik. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja. Ik heb mezelf eigenlijk binnengedrongen. Maar, ik maar hoe kwam dat dan? Was er je, je bij bij uh, die fotozaak na acht jaar, dan, dan, dan zette ik in een klein hoekje meer om dan de hele zaak, zo wat. Ik dacht, nou, dat is, is mooi, maar dan had ik er geen zin meer in. En dat, uh, nou, wil ik wel wat anders. wil ik eventueel vertegenwoordiger worden. Van, net oh ja. hoe Mijn vader vind ik leuk, langs de weg, beetje, gevoel eigen baasje. Ja. Ik wilde nooit eigen baas worden. En uh, dat ging goed bij GAF, GAF, gaf Nederland. Dat is uh, GAF, dit, die maakte onder andere viewmasters, de bekende speelgoedartikel, uh, en diaprojectoren en filmprojectoren. En dat ging 2,5 jaar prima, tot uh, de Amerikanen zeiden: van uh, dat gaf Europa, dat gaf Nederland dan dat. Tjoek. Weg ermee. Weg ermee. Terwijl we enig, enig waren die winst maakten. Oh. Maar goed, maar het maakte niet uit. Dan ging ik non-actief. Ja. Ik dacht, nou non-actief. Dat is mooi, was ik net in de veertig. Ik dacht, nou dan, dan, dat is mooi. Betaald, vakantie. Nou, het heeft twee, ma twee dagen geduurd. Dat, <lacht> dat gevoel, want het is heel raar. Ja? Zo raar. En uh, ik heb nog een, ergens een heel dossier van. Ik denk nou dan ga ik een lijst maken wat ik zou willen. Mm. Nou, de vliegerij, daar was ik, was ik weer te oud voor. Ik denk, nou, dan ga ik toch iets met vliegen. Purser of zo, maar dat. Uh, mm. <laughs> ik heb een sollicitatie daar gedaan. Denk, dat is niks voor mij. Nee. Dat is niks voor mij. Maar, en toen ben ik bijna bij Martinair terecht terechtgekomen. Als uh, indeler. En dan was ik dus, dus na een. Nou, ben ik vier, vijf keer geweest op sollicitatie. En er kwam steeds een mannetje bij zitten. Dat is heel interessant eigenlijk. Maar dat is er ook niet geworden. Maar enorm leerzaam. Maar ik werd zo brutaal als de pest. Want op een bepaald moment zei ze: Wanneer kunt u beginnen? Of kun je beginnen? En ik zei: nou, Direct. Ja, hoezo dan? Nou, ik ben non-actief. Oh. Je hebt een stempel op je hoofd van uh, werkeloosheid of zo. Ja. Weet ik veel wat. Ja, ja. Nou, dat, dat moet ik niet meer zeggen. Nee. Dus, dan, nou, dat, dat is aan nu. Ik, ik kan me wat regelen. Weet je wel. Maar, en dan kwam ik dan. Uh, en, en zoeken, zoeken, zoeken. En dan heb ik zo'n zo honderd sollicitaties gedaan. En met hele positieve dingen. En, maar het haakte steeds op dat, hè, dat je non-actief was. En toen zag ik een advertentie van Kennen. Die zochten een. Uh, en uh, iemand voor de professionele fotografie... die affiniteit had met Formule 1. Denk, bingo. Ja. Daar moet je naartoe. En dan moest je nog een sollicitatiebrief... of een sollicitatieformulier aanvragen per brief. Dus ik stond uh, de telefoonnummer bij. Ik zeg, ik bel, even, bel eventjes. Want ik zie hier een, uh, iets leuks... wat wel voor mij geschikt lijkt. Dat was dan personeelszaken heten er toen nog. Ja. rijken en... Uh, ik zeg, ja, ik zeg maar als ik een, een brief ga schrijven en een, een ding opvraag, dan ben ik tien dagen, twee weken verder. Dat is toch zonde? Ja. Ik zeg, ik kan morgen wel even langskomen. Ja, ja, dat, ja, dat kan. Dus ik kwam langs daar zo. In, in, uh, het was toen nog in Amsterdam-Zuid, buitenvelder. En kennen uh, en wist ik veel van, van de Japans. Ik had nooit een kennen in mijn handen gehad. Ja, ik had er wel een keer één verkocht aan een klant. Die heb ik nog gebeld, de avond ervoor Een A1 kennen. Ik zeg, mag ik die even een avondje lenen? Want dan kan ik kijken hoe het aanvoelt en hoe het werkt. Mm. Want het staat natuurlijk gek dat, dat je als Pentax ja. uh, gebruiker... bij Kenner gaat solliciteren. Nou, en dan kom ik binnen. En dan, nou, mijn naam is een beetje lastig van Koningshoven. En, en ik ben... Net voor, voor een Japaner. Voor een Japaner. Dus, dus ik... Uh, dus ik en Marijke, die die liep, of die, die personeelschefin, die, die liep dan met me mee natuurlijk naar degene waar ik naartoe moest, meneer Tanabe. En ik, ik zeg, zeg maar, Aad, wist ik veel dat het totaal onjapans is om met je voornaam oh. en iemand bij zijn voornaam te noemen. Dus ik zag haar verschieten. Ja, jij dacht even joviaal te zijn, hè? Ja, nee, nee, maar dat, ik denk dat is toch wel handiger, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. <laughs> nou. En dat hield ik eigenlijk vol. En toen uh, gingen dus met die, die, uh, die, die man. Dan gingen we de lift in naar de grote baas boven, meneer Fukuda. En dan deed ik hetzelfde. En ik zie hem nog verschieten van. Wat, wat doet hij? <lacht> maar goed, dus, en, en dan kwam er nog eentje bij. En dan werden we in een, in een ruimte ik in een ruimte gezet met een hele mooie loungebank en zo. Dat is allemaal prachtig daar. <lacht> Zij een waarschuwing. Ja, er komen straks twee Japanners. Ja, ik zeg ja, natuurlijk. Dat, ik had niet anders verwacht. En uh, ik zeg, als ze maar geen Frans spreken. Zeg ik, dus dat, dat red ik wel. En dan heb ik er tweeënhalf uur zitten kleppen. Zo. En, uh, en dat ging goed. En, en, en, oh ja, en die namen me mee naar die grote baas. Maar even voor mijn beeldvorming. Uh, ik, ik snap dat de uh, de Japanse meneer uh, natuurlijk uh, uitgebreid met je in gesprek gingen. Want ja, een Formule 1-fotograaf. Uh, ja. Maar uh, was dat eigenlijk dan alleen maar voor, voor Nederland? Of, of was dat dan gelijk voor Europa of de hele wereld? Voor heel Europa, want was kennen Europa. Oké. En ze hadden geen idee. De Japanners hebben gewoon geen idee. Van? Van alles. Ja, dat is echt dat is heel grappig. Ze kunnen heel goed. Nou, ik heb er heel veel geleerd. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik daar twaalf, half jaar gewerkt heb. Maar, uh, maar even nog terug naar dat gesprek. Je, je, je werd meegenomen naar de, uiteindelijk naar de hoogste baas. Maar in wat vertaal spraken jullie dan? Engels. Oh, Engels. Maar ja, die, die, die Japanners, alles is ja. Oh, ja. Alles is ja. Ze knikken alleen maar ja en nee durven ze niet te zeggen. Durven ze echt niet te zeggen. Ik denk, nou, dat gaat lekker. En toen, eh, en toen moest ik een dag later nog terugkomen voor een tweede gesprek. En dat bleek achteraf, hoorde ik van die Marijke. Mijn pasfoto leek niet genoeg. <laughs> dus ja, dat, dat, nou, dat soort dingen. En toen werd ik aangenomen als assistant manager, weet ik nog goed. Nou, dat was iets unieks. Dat, dat is uh, zo'n stap... Nou, die wordt daar niet genomen mm. Wist ik toen nog niks van natuurlijk Ik vond het prachtig, ik dacht nou leuk En mijn taak zou zijn uh, dus, voor de dus Kennen te promoten Bij de professionele fotografen Door heel Europa oh, ja. Ja, ja, ja. Maar er was helemaal niks, er bestond niks En uh, de, Dan kreeg ik een mooi bureau En uh, En die meneer Tanabe Een heel aardige Japaner was dat en die wist ook niet aan me uit te leggen wat ik moest doen. Ik zeg wat, wat is het werk? Ja, uh, die kast. Er staan files in. Dus uh, study. Please study. Nou, er stonden allemaal ordners in. En ik, ik kijk. Er waren allemaal verslagen van, van evenementen en dingen. Hopelijk ook in het Engels. Niet in het Japans. in het Engels allemaal. En, <laughs> en, dat, uh, en het was daar een open Open kantoor, dus dat kom ik zo op, op dat Japans. En dan, uh, dus ik, ik dat, en na drie dagen, ik denk, zat ik gewoon te knikkenbollen, want ik zeg, ik zeg: Wie werkt mij in? Ja, niemand. Ik zeg: Oh, ik zeg, nou, wat is dan het idee? Nou, dan kwam een heel klein beetje een idee, kwam eruit, en toen had ik al door van ja, eh, uh, ik moest eigenlijk zijn werk gaan doen, waarschijnlijk. Terwijl hij helemaal niet voor de professionele fotografie was. Mm. Het was allemaal de fotoafdeling. Fotografieafdeling. Uh, dus ik denk, nou oké. Okay, maar het ging erom dat we dus bij... Als ik kennen, was een, een sportsponsor van nummer één zo'n beetje. De kennen dat was overal met WK Voetbal en uh, EK, WK. De, de hele, hele, hele bubs en skiën, mm. Formule 1 en uh, allemaal grote evenementen waar ze de sponsor... maar als je sponsor bent, dan, dan heb je ook bepaalde mogelijkheden om te promoten. Mm. Hun idee was dat, dat, dat we voor die professionele fotografie, dat hadden we nodig... want mijn taak was kick-out Nikon. Je had alleen maar Nikon en Canon mm. als professionele camera. Maar Canon was nog upcoming, Dat was nog... Uh, ja, ja. Uh, het was allemaal uh, de, de Nikon F2. Het was echt zo'n zo hamer. Uh, letterlijk een hamer. Daar kon je, kon je een spijker letterlijk mee in de muur slaan. Sisters and Brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here comes Brother bottom down the aisle with his trombone Blow it, boy. When the saints go marching in Marching in Now When the saints go marching in Marching in Yes I want to be in that number When the saints go marching in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 When the Saints go marching in. Net vertelde Aad dat je met een Nikon-camera kon je een spijker in de muur slaan. En hij vertelt er verder over. Ja, in die tijd was alles mechanisch en, en de, ja. dus uh, niks, niks plastic. Maar dat was dus die, die camera die, of Nikon, was zo groot geworden bij de professionals door Vietnam. Oh. Want Vietnam, dit heeft Nikon destijds uh, alle. Uh, we noemen het persfotografen voorzien van camera's. En daardoor is het eigenlijk ontstaan van: hé, hey, het is, is zo'n goede camera, je, je kan er oorlog mee voeren. Ja, ja, ja. Moeten het inderdaad wel heufteproeverige uh, camera's zijn? Hè? Precies, en dat kennen dat, uh, ze dus ook, maar dat was nog niet bekend. Dat, dat moest ik dan bekend gaan maken. Ja, ja, ja. Dus er kwam die evenement, het eerste evenement was, was binnen een week moest ik naar Oslo. Naar de Holmkolen rennen. De, dus de ski jump. Daar zo de beroemde ski jump toestanden. En uh, nou, dat was echt uh, alles geel zwart. Hè? Dus Nikon. Daar heb ik een beetje allergie voor. <lacht> <lacht> uh, of ontwikkeld. En bij die persbureaus mo moest ik ook naartoe. Dat een gesprek houden. En oké, okay, wat het idee was. En dat wij, wij gingen... Het idee was om service te verlenen aan die, persfoto aan die fotografen bij evenementen. Want die gaan de hele wereld rond. En die hebben hadden geen tijd om dit ding schoon te laten maken. En oh ja. die lenzen te, te, te justeren. En nou, om dingen up-to-date te houden. Maar dat deden wij nog gratis. Mm -hmm. En uh, zoals je officiële camera was dan bij, als, als sponsor. Dan had je daar het recht toe om in het perscentrum of waar, waar, waar je wilde te zijn. Ja, ja met allerlei apparatuur en ik, sleep, ik had hem bijvoorbeeld daarna voor, voor tonnen aan, aan camera's en lenzen mee. Want de truc was, van als jij fotograaf was en dat had je zo'n tas vol met spullen... die gingen wij servicen, maar dan had je niks. Dus gaf ik een Canon set mee en met een waarschuwing van nou, ik zie je vanavond wel... Want naast ons had je Kodak-service of Fuji-service met dia's. Alles was diawerk werk toen. En dan op die lichtbakken kwamen ze met honderden stroken films, gingen ze kijken. En dan zagen ze het verschil direct. Ja, ja, ja. ja, ja. Want ik gaf wel lenzen mee die Nikon niet had. Ja. En kennen had een enorme voorsprong op, op het kleurgebied. Dus met fluoride elementen in die lenzen. Dus jouw fotografenhartje ging daar eigenlijk wel van open. Ja, natuurlijk. En uh, het was ook heel leerzaam om, om die techneuteraar te zien. Die, die, die schroeven zijn dingen uit elkaar. En er ligt een, een hele tafel vol met een paar honderd onderdeeltjes. Ja, ja. En een uur later is het weer in elkaar aan het werkt. Zo. Ja, dat is echt... Uh, dus daar heb ik ook een heel, heel klein beetje aan meegedaan. Dus jij ging eigenlijk met een heel team daar naartoe? Ja, dat moest wel. En dat, dat stelde ik samen met lokale mensen. Dus dan als er wereldkampioenschappen waren of Olympische Spelen... zorgde ik dat er een, een, een Franse techneut was... een Italiaanse techneut okay. was en een Duitse techneut was. Want die fotografen spreken de, amper Engels. Hmm. Italianen en, en, en Spanjaarden en, en, en Fransen, vergeet het maar... Dus, maar de mensen in jouw team moesten natuurlijk wel Engels spreken, want anders verstond jij hun weer niet. Precies, maar dat was heel vermoeiend voor mij, want ik, Marianne, mijn vrouw zei later van, ik droomde zelfs in het Engels af en toe, want dat um, ja, systeem wat in je kop schijnbaar zo werkt, want ik, ik, op school hebben we wel een beetje talen gehad, maar niet in die zin. Nou ja, het lijkt mij wel HBS. Ja, maar, ja we hebben het wel gehad, maar dan moet je moet het voldoen, natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. <laughs> maar in de praktijk dan gaat het veel sneller, die leerschool. Ja. En dat uh, ging wel goed. Ik kon me wel redden in, in, in Frans, Duits en Engels. En later ook een beetje in Spaans. Maar, dat, uh, maar als, je, als dat dan een Duitser wat aan je vroeg, die, dan, dan, dan kwam het bij mij. Dan ging het, vertaalde ik het via Engels naar het Nederlands. Oh ja. Voor mezelf. En dan kon ik antwoorden. Maar die Fransman precies zo. Ja, ja, ja, ja. Dat was wel lastig. Maar, ja. Ja, nog, maar het, dat was ook weer heel leerzaam. Mm. En er, enorm veel geleerd daar. Dus van die dingen. En dan, uh, maar, dus dat heb ik twaalf en een half jaar volgehouden. En dat, uh, maar toen werd... In Japan het systeem was... Uh, binnen elke drie jaar... wordt het hele management... Ge, ge, ge, gewisseld. En, Het lijkt de politie wel naar. of, of defensie, daar hebben ja, ze. doen ze dat ook? Zoiets. En dat. Uh, en, en dus, dus na drie jaar. haak ik dat al door van. want ik, ik, ik reisde ook. over heel Europa dan. Ik was een sponsor van de KLM, zo'n beetje. Want ik ging. maar twee keer in de week. Er, wel ergens naartoe. Zo'n honderd oh. dagen per jaar. En. Uh, dat heeft de familie gelukkig goed opgepakt. Want ja, ik kwam wel elke keer weer terug natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar het, het was toch wel pittig. zo'n Olympische Spelen bij drie weken weg. Ja. En je bent er al drie jaar mee bezig. Want ja. twee jaar van tevoren begin je dan al met het organisatiecomité. Wat er allemaal nodig is en noem maar op. En, uh, en dan zie je ook hoe dat in elkaar zit. En hoe corrupt het allemaal is. Oh ja, het ja, is vreselijk. Die bobo's daar zo, dat is... Verschrikkelijk, en jongen, uh, jongen, jongen, jongen, maar goed, daar ging heel veel geld in om, natuurlijk, en ja. uh, met de Formule 1, dus zag je dat dan ook weer terug? Zeg maar die corruptie in de Formule 1? Nou, in Formule 1, dat nou dan was het minder, want het had met organisatie eigenlijk niks te maken, mm. want het was geregeld of het is gewoon per evenement, ja, maar. Uh, Nee, bijvoorbeeld of, uh, wereldkampioenschappen, ski of zo. En dan uh, was dat in Zaalbach. En dan is Marianne, heb ik nog mee kunnen nemen. Werden we uitgenodigd vooraf, een jaar van tevoren al. Maar er waren al die bobo's daar. En er moest gelobbyd worden. <lacht> nou, nou, nou. En dat, dat was heel grappig om te zien daar. Maar ik denk, jongen, jongen, jongen, wat, wat een zootje. Ja. Maar aan de andere kant, voor de buitenwereld. Wat de buitenwereld eigenlijk niet weet, dat bij dat soort evenementen. Ze dachten, ja, er gaat heel veel poen, weet je, weg en, en verdwijnt in diverse zakken. Het zal een klein beetje gebeurd zijn, toch wel, maar hoofdzakelijk, er werden ook nieuwe wegen aangelegd. Er werd vaak een nieuwe school gebouwd. En dat was een perscentrum. Oh ja. En na het evenement hadden ze een nieuwe school. Ja, weet ja, je wel. Ja. Dus zo ging dat. Dus er bleef echt wel wat van over. Hmm. En dat vond ik, dat is heel mooi natuurlijk, ja. dat je daar, als, want we waren toch een, een hoofdsponsor vaak. Maar je het toch een heel klein beetje meegeholpen hebt. Ja. Weet je wel? Dus dat is wel geinig. En dat, uh, maar, maar toen was de racerij. Want die Japanners waren helemaal gek van racen. Meneer Miyagi, die was echt een, uh, een racefan. En toen kwamen we eigenlijk. Uh, wat wat, wat, over wat voor tijd heb je dat? dan? welke coureurs reden er in de Formule 1? Nou, de, de Formule 1 de, de begon niet direct. Want het begon eerst met uh, Le Mans. Oké. Okay. En dat kwam eigenlijk door... de Engelsen, die, die, die, die, die droegen het aan. het is dus een afdeling sponsoring. Sportsponsoring. En die, uh, die, or, die... die regelde dan een evenement. En dan kwam ik... oké, okay, bij evenement, dus ga je gang. Weet je wel. Ja, ja, ja. En Dan kon ik aan de gang, helemaal zelfstandig. En later kwamen er kopieermachines bij. Dus uh, business machines. En dat was... Uh, nou, zo'n heel perscentrum werd dan gevuld. Ja. En... Uh, maar toen kwamen ze dus, uh, hoe heet het, uh, Engeland. Die kwam er, hoe heet het, uh, hoe heet die gast nou? Uh, Julian Palmer, Jonathan Palmer. Die reed in zo'n Porsche 924 meen ik, op Le Mans. En die had een centje, nou, die ging voor Kennen racen dan. En dat was dan, kwam dan hier ook terecht. En dat werd dan gesponsord door Kennen. En later wilden ze doorgroeien naar de, de, de 956. Die, die, die echte oude bommen, weet je wel. Ja, die ja, ja. enorme ja. 407 kilometer in die dingen. Maar die, die, die, die uh, uh, weet het, de Japanners wilden het toch ook. Omdat ze toch hier in Nederland gevestigd waren. Dus kennen Europa. Die wilden toch een, een Nederlandse coureur. Nou, ik zeg, uh, dan moet je Jan Lammers hebben. Ze is het enige die daar voor in Aamegen komt. Die was internationaal al bekend en uh, nou, zogezegd zo gedaan. Dus, dus die, die andere afdeling heeft zeg maar, Jan Lammers. Uh, dus, dus door jou toedoen doen heeft Jan Lammers heeft hij zijn eerste Le Mans race kunnen rijden. Uh, in feite wel, maar die, die, die collega van me die had een iets groter mond dan ik. Mm, wow. <laughs> die, die is daar bek bek bekender in. Okay. Maar met hen het hindert allemaal niet. Ik, uh, Jan en ik weten het even goed van. Mm. Southern men, the thunders mutter. Northern flags Back your fierce defiance Stamp upon the cursed alliance To arms, to arms, to arms Rifle, pike, and saber to arms, to arms, to arms, to arms, Shoulder arms, close to Shoulder to the to make each heart to to arms, to arms, to arms, to arms, to arms, to arms, to arms, Dixie naar uh, Tennessee Ernie Ford met Dixie. Jan Lammers deed mee aan de 24-uursrace van Le Mans... door toedoen van Aad van Koningshoven. Hij vertelt er verder over. Maar Jan, dus rijden daar op Le Mans... En, uh, en toen hadden wij het als, als servicecenter... dat werd dan door een zwitser geregeld, meneer Kayé. Kayé was, was eigenlijk... de de baas van de ERPA, misschien ooit van gehoord... de International Race Press Association. Die, die, die leren banden. Mm. Die, die, die fotografen liepen daartoe mee. En uh, die regelden dat voor kennen. En dan hadden we op Le Mans een caravan. Ja, gewoon een caravan. En dan, dan moesten die, die technuiten daar maar camera's in... en aan elkaar schroeven. Ik dacht, nou, toen kwam ik erachter wat dat kostte. Toen zei ik tegen mijn baas van... Uh, dat uh, kan voor, voor veel minder kunnen we het zelf... Nou, zegt, moest je maar doen, dus want dat vond hij meneer Cayenne toen niet zo leuk. Nou wilde geld over, maar toen kwam ik eigenlijk eerst met een Winnebago, dus zo'n Amerikaanse motorhome mm. en een Engels tel die reisde daar heel Europa mee door. En later dus hebben, dus een bus laten bouwen. Het is dus in de paddock waar toen was het, was na de uh, Le Mans, wilden ze Formule 1 en toen. Uh, <laughs> Die, uh, met, met, met Williams daar waren we dus in de hoe heet het daar die tent langs de Amstel uh, paar, paar de, nou, een paar een hele beroemd restaurant also. hadden we een lunch met de jongens van, van Williams ik ook erbij en uh, Mick de Haas van, van, van de sponsoring en uh, dat is eigenlijk zo tot, tot, tot zand gekomen en uh, toen gingen we dus Williams sponsoren met, eerst met Ellen uh, uh, Jones. Want Ellen Jones was een keer al... Uh, we deden de, de camera service, deden we al een klein beetje... maar we waren, we waren nog niet actief met, met, met de race, be, raceauto's bezig daar. En toen kwam Ellen Jones een keer naar na die, uh, uh, die service center... of ik stickertjes had. Dus ik heb kleine stickertjes op zijn helm. Ik plakte die op zijn helm... Nou, tegenwoordig kost het drie, vier ton of zo voor zijn stickertje. Ja. <laughs> dat vond hij leuk. Oh. <laughs> hij is later ook wereldkampioen geworden. Formule 1 toch in die Williams. Maar toen was Kennen een subsponsortje en daarin. Maar dat zijn ze groot aan gaan pakken met, met Williams later. Dus toen uh, was het kennen Renault Williams. Hè. Dus die uh, met, met Nigel Menzel onder andere en... Uh, weet het Ricardo Patrese en, ja. en dat soort gasten. Zeg Aartel, hoe was jouw contact met uh, die Formule 1 coureurs? Nou, indirect. Weet je wel. Dus wat, wat, ik, ik bemoeide me meer met die fotografen. Want dat waren er zo'n 400, zo'n beetje ter plekke. Zo. Dus dan had je toch wel uh, werk zat. Ja. En ik fotografeerde zelf dan ook wel. Als ik even kon, ging ik tussenuit en dan stond ik langs de baan. Wat, niet, wat allemaal niet mocht, Want ik had helemaal geen perskaart daar. Oh. Maar dat had ik van... Die, maar je was er toch. Van de Italiaan geleerd. Gewoon doorlopen. Kom op. Doorlopen. Tot je op je schouder getikt wordt. En dan zeg je. Je mag dat niet. Ja, ja, ja. Maar zo ging dat, toen, ja, ja. ging dat toen. Nu word je afgeschoten geloof ik. Als ja. je dat doet. Ja, ja, ja. Maar. Dus ik heb wel iets van foto's gemaakt. Nou, dat hangt daar aan de kant. Dat hangt er wel iets nog. Van, de, van die tijd. in De jaren negentig. En zo. 85, 90. Was een prachtige tijd. Want je reisde zeg maar dat hele Formule 1 circus uh, in Europa, achterna. In Europa, daar kwam ik als het even kon. Uh, maar ik regelde vanuit Amsterdam natuurlijk, inmiddels, Amstelveen inmiddels, de, dat het lokaal eigenlijk voor mekaar was. Hmm. Dus ik hoefde alleen maar eigenlijk als, uh, nou, als, als Bobo hmm. <laughs> aanwezig te zijn. Ja. En, uh, en daar weer extra contacten. Want, want die, die, die techneuten die zijn niet commercieel. Weet je wel die, die, ja. uh, Ik ging dan met, met ski-evenementen bijvoorbeeld. Ik heb alle afdalingen gedaan. Lopend. Hm. En, uh, wat, ik ik skiede nog niet. En uh, die fotograaf. Het is Hans Bezaard is ook een vriend geworden. Die, uh, die, die fotografeerde alleen maar skiën en productfotografie. De, de, geen andere fotografie. Alleen maar puur ski-fotografie. Hij zei: man, Het leven is gevaarlijk wat je doet. Dus lopend naar beneden. Oh ja. Het is veel gevaarlijker dan op skis. Dus die heeft me eigenlijk uiteindelijk leren skiën. Maar, mm. maar dan ging ik naar beneden, want ik kwam je steeds ploegjes fotografen tegen. Ja, en dan kwam die idioot met het rode petje weer, weet je wel. Nee, nee. Die Hollander. En, uh, maar dan raad je in gesprek met die gasten. Dat was allemaal om Een heleboel in het begin natuurlijk. En dan nou, nodig je ze uit voor, voor koffie en een, ja. brood, en een broodje. En uh, je kent dat wel. En zo is het eigenlijk gegroeid. En, en dat ging als, als een sneeuwbal natuurlijk letterlijk door. Ja. En dan, uh, dat, dat groeide enorm. En toen kwamen al die grijze lenzen. Want Canon had die, die grote die waren grijs. Met een reden. En het was... Uh, niet zomaar omdat het leuk optisch eruit ziet, maar het heeft met hitte, met temperatuur te maken. Want die, len, die lenzen, die, zo'n 600 mm, die kan je op oneindig instellen. Normaal houdt een lens op, klok, is het oneindig. Maar het oneindig, dat is variabel door temperatuur. Okay. Want, want, want die lens zit ook uit en andere dingen meer. En, maar, maar, maar als je bijvoorbeeld met een heet... Even een keer in Oost, Oostenrijk... Jezus, dat was zo heet daar zo. Nou, dat, gewoon dat gudste van je kop af, zo warm dat was. Dus als je daar een, een Nikon lens binnen kreeg, een zwarte... Nou, nou, dan moest je bijna tos in je hand. Want die kon je niet eens beetpakken, zo heet was dat ding. Oh, okay. En een Canon lens was gewoon cool. Oh, okay. Dus dat is het... het dat was zo, dus de truc, hè? Eén van de trucs ja. En dat was... Uh, maar ja, goed, dat is dan die dat kennen gebeuren geweest. Ja. Dit eerste uur met Aad van Koningshoven. Zijn website is aad-design.nl Daar vind je meer informatie. Dit interview is als podcast terug te luisteren via het, uh, de website www.ingesprekmet.info We gaan het uur volmaken met nog meer instrumentale Dixieland muziek. Graag tot straks voor nog een uurtje in gesprek met...